12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met René Oosterman. Sinds kort de nieuwe zendermanager bij SBS, de zender die het lastig heeft. En aan de vooravond staat van een nieuw groot project, geheten Utopia. Verder een mediaforum met Gert-Jaap Hoekman en Pieter Klein. En nu het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Goedemiddag, toestand Schumacher, onveranderd kritiek. Plasterk vestigt aandacht op agressie tegen hulpverleners... en KPMG moet 7 miljoen betalen wegens het verdoezelen van smeergeld. Eerst is er nog wat zon, straks vanuit het westen gaat het regenen... en de zuidwestenwind wordt langs de kust stormachtig... met op de watten soms zware windstoten. Het wordt 5 tot 7 graden. Oudia's dag, eerst zon, in de middag en avond van het westen uit weer regen... en ook rond middernacht is er kans op regen... en het wordt morgen ongeveer 7 graden. De gezondheidstoestand van oud-coureur Michael Schumacher blijft kritiek. Dat hebben zijn doktoren in het ziekenhuis van Grenoble bekendgemaakt op een persconferentie. Schumacher kwam gisteren ten val bij het skiën en ik kwam met zijn hoofd op een rots. Correspondent Ron Linker heeft die persconferentie gevolgd van die artsen. Ron, gisteren werd gezegd dat Schumacher na dat ongeluk nog bij kennis was. Is daar meer over bekendgemaakt? Ja, dat klopt. Uh, gisteren inderdaad bij het ziekenhuis in Grenoble werd binnengebracht. Toen was hij nog bij kennis, hij, uh, maar hij reageerde niet meer op vragen of gesprekken van het medisch personeel. Toen hebben ze meteen besloten om een scan te maken van zijn hersenen. En daaruit bleek al dat er in de schedel, maar ook aan de hersenen schade was. Toen hebben ze hem ogenblikkelijk geopereerd, maar hij blijft dus in kritieke toestand. Eén ding is wel duidelijk geworden, Jan. Als hij dit overleeft, dan heeft hij dat te danken aan het feit dat hij een helm droeg. Natuurlijk is er schade ontstaan door de klap, door de impact. Maar iemand zonder helm, zeiden de dokters, had dit stadium niet eens bereikt. Als hij het overleeft, wat zijn zijn prognoses? Wat zeggen ze daarvan? Nee, wat zijn vooruitzichten zijn, daarover wilden de artsen zich op dit moment nog niet uitlaten. Het is nog te vroeg, zeggen ze. Ik kan me niet prononceren. Nog onze team met de neurochirurgie werkt... En permanent nu en jour à son chevet. En il est trop tôt de pour émettre quoi que ce soit en termen de pronostiek. Te vroeg om iets te zeggen over de uitzichten voor Michael Schumacher. Het Medisch team dat hem begeleidt bekijkt de situatie van uur tot uur en doet zijn uiterste best om Schumacher in leven te houden. De Russische president, Poetin, neemt extra veiligheidsmaatregelen... naar aanleiding van de twee aanslagen in Volgograd. Gisteren en vandaag kwamen bij die aanslagen... in totaal zeker 30 mensen om het leven. Die extra veiligheidsmaatregelen gelden vooral voor Volgograd en omgeving. Gisteren werden de veiligheidscontroles op Russische luchthavens... en treinstations al flink aangescherpt. En welke extra maatregelen er nu worden genomen... heeft Poetin niet bekendgemaakt. De Russische president zei eerder dat er in Sochi... meer dan 10.000 agenten en veiligheidsexperts zullen worden ingezet... om ervoor te zorgen dat er geen terreuracties mogelijk zijn... tijdens de Olympische Winterspelen. Accountantskantoor KPMG moet een schikking van 7 miljoen euro betalen aan justitie. Het bedrijf verdoezelde dat bouwbedrijf Ballas Nedam smeergeld betaalde aan hoge ambtenaren in Saoedi-Arabië. Ballas Nedam kocht topambtenaren en een prins om in ruil voor grote bouwopdrachten en KPMG hield die betalingen uit de boeken, zegt het OM. Dat hebben ze gedaan door de normale accountantscontrole... op dat deel van de administratie bewust niet of nauwelijks uit te voeren. En daardoor uh, werd de werkelijke bestemming van het geld verborgen. En KPMG hield zich zodoende volgens de OM niet aan zorgvuldigheids- en integriteitseisen. Zwaar bewapende mannen hebben in de Congolese hoofdstad Kinshasa het gebouw van de staatstelevisie ingenomen, melden ooggetuigen. De politie heeft het pand omsingeld. De onbekende aanvallers hebben in het gebouw mensen in gijzeling genomen. Volgens de minister van Informatie is de toestand onder controle. Voor de uitzendingen werden beëindigd, lazen de rebellen een politieke verklaring voor, die tegen de regering van president Kabila was gericht. Daarin staat dat het land bevrijd moet worden van de slavernij van de Rwandezen. Ook het vliegveld van Kinshasa is aangevallen door gewapende mannen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Vanochtend mocht minister Plasterk van Binnenlandse Zaken de beurs openen. En Plasterk wilde daarmee aandacht vestigen op hulpverleners. die met oud nieuw steeds vaker te maken hebben met agressie. Verslaggever Theo Verbrugge was erbij. Goed, de hulpverleners staan gepositioneerd. Afteller wordt er nu. Daar gaat De Gong om 9 uur exact. Het gaat vandaag over de hulpverleners op Oudjaarsavond. Oudjaars is echt zo'n gelegenheid dat iedereen dingen doet die hij normaal niet doet... en een beetje uit zijn dak gaat en dat is ook allemaal prima. Uh, maar dat kan natuurlijk nooit betekenen dat, dat politie, ambulancepersoneel, brandweer... Uh, ...gehinderd worden bij hun werk. En dat gebeurt wel. Sterker nog, er zijn zelfs mensen die er lol in hebben om de politie's even uit te dagen. En u zegt vandaag, ik, op. ik mag op die gong slaan en ik wil juist aandacht voor de hulpverleners. Dat is de boodschap van u vandaag. Zo is dat. En in de tweede plaats ook erop wijzen dat er inmiddels door de collega's van justitie... ...echt snel recht is ingesteld dat mensen zwaar worden gestraft. Uh, dus dat is ook geen, geen grap meer. Dus... Maar is dat voldoende? En dan kan ik even aan Jan Franks vragen. Die is uh, voorzitter van de stichting Hulp voor Hulpverleners. Is dat voldoende voor jullie? Uh, het is nooit voldoende. We proberen zoveel mogelijk aandacht en ook als je kijkt naar het Openbaar Ministerie zaken voor elkaar te krijgen. Wat ook belangrijk is als de werkgever staat voor hun mensen. Dus op het moment dat er aanvoeging gedaan wordt, als je schade hebt opgelopen, dat die werkgever zo snel mogelijk de schade betaalt En dat de rest verhaald wordt via het OM op de dader. Het blijft een lastig probleem, laat we wel wezen. Het neemt toe, dat, dat merk je aan alle cijfers... Ja, er hangt rond oud-jaar natuurlijk iets van baldadigheid. Dat zit eigenlijk al in vuurwerk. Hè? De, de vader gaat opeens een sigaar roken om de, het vuurwerk aan te steken... wat hij normaal nooit doet. En, en, maar goed, als het daartoe blijft... en als mensen met een open fles champagne de straat oplopen... om bij de buren eens een keer wat in te schenken, prima. Maar als die baldadigheid ertoe leidt... dat mensen die gewoon hun werk doen, in ons belang... dat die worden bedreigd, dat is toch te gek voor woorden. Dus snelrecht en een werkgever die goed op zijn werknemers let. Dat is eigenlijk de boodschap die u beiden samen hier op die werkvloer, op die beursvloer willen uitstralen. Ja, en vooral het respect richting die hulpverleners. Want als je vandaag die hulpverlener belaagt, kan het ook zijn dat hij morgen bij jouw moeder, die een ernstig incident uh, heeft gekregen, weer hulp staat te verlenen. En dan moet je toch dat respect op weten te brengen voor de, de daden die hij doet. De Amerikaanse ambassade in Den Haag is verbaasd over de media-aandacht... voor een waarschuwing voor vuurwerk. Op de website van het consulaat in Amsterdam... wordt aan Amerikanen die in Nederland wonen of op bezoek zijn... uitgelegd dat Nederlanders zelf vuurwerk afsteken rond de jaarwisseling. Volgens een woordvoerder gebeurt dat al jaren... en zet de Amerikaanse ambassade geregeld uitleg op de website... over Nederlandse gebruiken waarmee Amerikanen niet vertrouwd zijn. Saudi-Arabië heeft Libanon voor 3 miljard dollar aan militaire steun toegezegd. Voor dat bedrag worden wapens in Frankrijk gekocht. Dat heeft de Libanese president Suleiman bekendgemaakt in een televisietoespraak. De Libanese president zei dat hij het geld zal gebruiken... om het terrorisme dat zijn land bedreigt te bestrijden. Na maanden heeft Libanon te maken gehad met een reeks bomaanslagen... en schietpartijen. Het land dreigt verwikkeld te raken in de oorlog met Syrië. Treinreizigers kunnen via het gratis wifi-netwerk van de NS geen gebruik meer maken van diensten als YouTube en Spotify. Gebruikers van het netwerk ondervinden anders te veel problemen, zegt de autoriteit, consument en markt. Nou, de gratis internetverbinding in de trein heeft een beperkte capaciteit... en die ook nog eens sterk wisselt. En als reizigers dan bijvoorbeeld uh, filmpjes willen kijken op hun laptop... of tablet of mobiele telefoon, dan hebben andere reizigers daar last van... omdat er minder capaciteit beschikbaar is. Wifi-aanbieder T-Mobile was zelf naar de autoriteit Consumenten in markt gestapt... om te vragen of YouTube en Spotify op dat gratis netwerk mochten worden geblokkeerd. In China is ruim 3 miljoen hectare landbouwgrond zo ernstig vervuild... dat er geen gewassen op kunnen worden verbouwd. Dat heeft de Chinese onderminister van Landbouw toegegeven. Volgens hem is een gebied zo groot als België vervuild... door de snelle groei van fabrieken en verstedelijking. De onderminister zei ook dat de Chinese regering veel geld wil steken... in projecten die vervuilde grond weer geschikt maken voor landbouw. En ook zou Peking willen voorkomen dat gif in ondergrondse watervoorraden terechtkomt. Steeds meer basisscholen komen in problemen door het dreigende tekort aan personeel. Komende jaren gaan veel oudere docenten met pensioen en daardoor gaan er gaten vallen. Volgens vakbond CNV Onderwijs worden de problemen veroorzaakt door bezuinigingen. Scholen moeten de kans krijgen nu al jonge mensen aan te nemen, zegt CNV Onderwijs. De scholen krijgen nu geld om uh, leraren uh, te betalen op basis van de leerlingenaantallen. En wij zeggen, zorg er nou voor dat daar wat bovenop komt, dat je dus boven de formatie jonge leraren aan kan nemen die je dus behoudt. Dat op het moment dat in 2017 al die oudere leraren met pensioen gaan, dat je uh, mensen in dienst hebt die al ervaring hebben opgedaan en die dus het probleem kunnen opvangen. Uh, in Veldhoven is gisteravond een heel gezin aangehouden... voor het afsteken van vuurwerk en het bezit van 47 kilo illegaal vuurwerk. Een jongen van 16 en zijn vader van 41 verzetten zich tegen hun aanhouding. De politie van Veldhoven moest versterking inroepen... en ook de moeder van 38 werd aangehouden. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast zijn inmiddels 40.000 meldingen binnengekomen. De meeste mensen klagen over harde knallen, te vroeg afsteken van vuurwerk... en onveilige situaties op straat. De gaswinning in Groningen heeft in 2013 dit jaar dus een record aantal bevingen veroorzaakt. Er werden dit jaar 127 aardbevingen gemeten tegen 93 vorig jaar. Die stijging valt samen met een flink hogere gasproductie. De Nederlandse aardoliemaatschappij haalde dit jaar 52 miljard kubieke meter gas uit de grond. En dat is 10 meer dan vorig jaar. Deskundigen verwachten volgend jaar een nieuw record aan aardbevingen omdat het even duurt voor de effecten van gaswinning... volledig doorwerken in de ondergrond. Het is ruim tien over twaalf nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. De toestand van Michael Schumacher blijft onveranderd kritiek. Zijn artsen kunnen nog niks zeggen over de toekomstverwachtingen... van de oud-formule-1-coureur. Zwaar bewapende mannen hebben in de Congolese hoofdstad Kinshasa... het gebouw van de Staatstelevisie ingenomen, melden ooggetuigen. En accountantskantoor KPMG betaalt 7 miljoen euro boete... aan het Openbaar Ministerie... Want KPMG verdoezelde dat bouwbedrijf Ballas-Nedam smeergeld betaalde. Aan hoge ambtenaren in Saudi-Arabië. In ruil voor grote bouwopdrachten. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen.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 Het is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Het is Rutger Bregman van de correspondent... gelukt om een artikel van hem geplaatst te krijgen in de Washington Post. In het mediaforum Forum adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws Pieter Klein... en de hoofdredacteur van Nu.nl is er ook, Gert-Jaap Hoekman. En het gaat onder meer over de eindejaarsoverzichten. Gisteravond keken ruim 1,2 miljoen mensen naar dit overzicht... Het NOS-jaaroverzicht met de bekende en onbekende doden van 2013. Over de doden. De dood zijn, dat zal me wel best lezen. Maar de dood gaan, dat lijkt me vreselijk. We beginnen aan een nieuwe week, maar ook alvast aan een nieuw jaar... van de Nationale Nieuwsquiz. Want na de jaarwisseling... gaan we er gewoon mee door in het nieuwe programma De Ochtend. Hier op 1. En de eerste kandidaat is Annemarie Post. En die komt uit Deventer. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Wordt 2014 dan eindelijk weer eens het jaar van SBS6? De zender kwakkelt al een tijdje... maar staat aan de vooravond van nieuw spraakmakend realityproject... Utopia geheten. René Oosterman is sinds kort de nieuwe zendermanager van SBS6... en hij is nu aan de telefoon. Dag meneer Oosterman, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Zin in het nieuwe jaar? Altijd. Ja? Ja, absoluut. Tuurlijk. En zeker in deze nieuwe functie... Uh, veel plannen en uiteraard wat net al gezegd werd, uh, wij gaan ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat het uh, met SBS 6 volgend jaar een stuk beter gaat. Even de harde feiten, de zondagavond doet het aardig van SBS met programma's als Wegmisbruikers en de programma's van Alberto Stegeman. Maar juist die zaterdagavond, daar verliest u het maar steeds van RTL 4. Wat gaat u daaraan doen? Ja, wat we daar concreet aan gaan doen, dat, uh, dat kan ik nu nog niet melden. Maar we zijn met een aantal plannen bezig om in ieder geval... Uh, van maandag tot en met zondag uh, beter te gaan presteren. Ja, ja dat, dat had ik ook kunnen verzinnen. <lacht> en ik ben geen zendermanager van SBS. <lacht> nee, we hebben, we hebben een aantal nieuwe projecten klaarstaan. We gaan, uh, u zei net al op de zondag, we gaan komen met Boeven uit de Bouw. Dat is een nieuw project... Uh, boeven, uit met ja, boeven uit de bouw? Ja, boeven de bouw. Dat is een, uh, een, een serie programma's over mensen die in de, uh, de bouw werkzaam zijn... en uh, uh, ja, onschuldige consumenten oplichten. Uh, we gaan komen met Bonje met de Buren, met Petty Brat en uh, Jochem van Gelder. De live show komt terug. Dan gaan we gaan met een reality-project komen met uh, de voormalige voetballer, uh, voetballer uh, Andy van der Meijden... En, zijn vrouw Melissa. Ja. Maar dat zijn allemaal uh, dingen die ik al ergens al gehoord heb of gelezen heb. Wat, wat is nou iets typisch nieuws waarvan u zegt, nou, dat, dat moet SBS uit het slot trekken in, uh, in 2014? Nou ja, dat werd net al gezegd. Uh, Utopia. Ja. Utopia is natuurlijk een heel belangrijk project in de vooravond. En uh, ja, daar hebben wij hoge verwachtingen bij. Um, ja, een uh, reality programma, dat moet de kijkcijfers knallen worden. Dat zou kunnen, dat hopen we, uh, en dat zal moeten blijken vanaf volgende week maandag. Hoe goed bent u eigenlijk met John de Mol? Uh, goed genoeg. Uh, we kennen elkaar goed. Ik ken hem uh, uit mijn RTL-verleden, dus ik heb veel met hem gewerkt. Gra dus diep aan... respect, ja, diep aan... respect voor hem. En uh, ik heb destijds ook meegemaakt, toen hij begon met, uh, met Big Brother, dat veel mensen riepen, dat gaat helemaal niks worden... Nou, we weten nu zoveel jaren later wat daarvan uh, geworden is. En uh, ja, laten we hopen dat dat met Utopia ook weer gaat ja, gebeuren. Want wat hij is, voor de goede orde, hij is de man achter Utopia... maar bovendien ook aandeelhouder van SBS. En ook de man die onlangs felle kritiek had op die andere uh, aandeelhouder, Sanoma. Het Finse bedrijf zou te weinig investeren in SBS, zegt de mol. Heeft hij een punt? Ja, daar doe ik helemaal geen uitspraken over. Het maakt mij feitelijk niet uit wie de aandeelhouders achter SBS6 zijn. Ik ga over het scherm. Ik ga uiteindelijk over het plaatje waar alle mensen naar kijken. En ik doe absoluut geen mededelingen over de, de gesprekken uh, tussen de aandeelhouders en hun uitspraken over SBS6. Nee, maar het is wel belangrijk dat u weet hoeveel geld er in het potje zit dat u mag uh, besteden om die programmering zo mooi, ma ja, zo mooi nou te ja, maken. Er zit, er, er zit voldoende geld in het potje om uh, ons werk goed te kunnen doen. En uh, ja, dat, dat, dat is waar het voor mij om draait. Dus de onwerkbare situatie waar de mollet over had in dat beruchte interview, het Financieel Dagblad, die herkent u niet? Nee, er is absoluut geen sprake van een, uh, van een onwerkbare situatie. Uh, wij kunnen ons werk heel erg goed doen. We hebben gewoon te maken met een hele lastige markt uh, waarin wij uh, een aantal dingen goed hebben gedaan, een aantal dingen minder goed hebben gedaan. En dat aandeelhouders op de achtergrond discussiëren over hoe het nu verder moet... Ja, dat laat ik heel graag aan de aandeelhouders over. Ja. En daar ben ik me verder niet in. Wanneer zien we die stijgende lijn bij SBS, wat u betreft? Nou ja, wat ons betreft. Kijk, als Utopia uh, het goed gaat doen... dan gaat het de vooravond ook veel beter doen. En uh, met alle nieuwe programma's die wij nu uh, in de planning hebben staan... Dan, uh, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij vanaf januari... een stijgende lijn gaan laten zien. Vanaf januari al. Daar houden we ja. u aan en we bellen u weer over de tijd. Oké. Okay. Dank voor welkom. Prettige okay. jaarwisseling. Oké. René Oosterman, hij is zendermanager van SBS 6. Het vertrek van uitgever Teun Gauthier bij de Groene Amsterdammer... heeft ook gevolgen voor Opzij. Gauthier moest vertrekken omdat het bestuur en de redactie van de Groene het niet eens waren met hem over een lening die hij had verstrekt... voor het schrijven van een boek van Edwin de Rooy van Zuiderwijn. Gauthier lichtte pas vorige week redactie en bestuur in over die lening. Het feministisch maandblad zou door de Groene Amsterdammer worden overgenomen. Maar dat is nu van de baan. Volgens Groene hoofdredacteur Xandra Schutte... was haar blad één van de partijen die geïnteresseerd waren in Opzij. De bedoeling was dat de voorkerst kerst... Een, we een stappen in de onderhandelingen uh, zetten en ja, juist op dat moment vertrok de uitgever. We zijn een hele kleine organisatie en er is dan niet zomaar iemand uh, die het kan overnemen. Sowieso zullen we de komende tijd bezig zijn hoe uh, de taken van, uh, van de overgenomen moeten worden. Dus dan is het niet opportun om je ook op dat moment in een nieuw avontuur te storten. Het is dus eigenlijk dus meer om, om praktische redenen dan om wat dan ook. Hè? Want het enthousiasme voor, voor uh, het uitgeven van Opzij... was er niet alleen bij, uh, bij Gauthier, maar ook bij mij... en ook bij andere mensen in de organisatie. Sandra Schut is van de Groen Amsterdammer. Opzij, redactiechef Daphne van Paasen vertelde ons vanmorgen... dat het stopzetten van de eventuele samenwerking... niet het einde van de wereld is. Onze wereld stort niet in. Er zijn gesprekken met meerdere gegadigden... en hopelijk weten we half januari meer, zegt ze. Een artikel in de Washington Post, een van de toonaangevende kranten in Amerika. Het is niet veel Nederlandse journalisten gegund om daar een stuk voor te schrijven. Maar Rutger Brechtman van de Correspondent wel. In zijn artikel pleit hij ervoor dat we iedereen gratis geld moeten geven... om zo een eind te maken aan armoede, een basisinkomen voor iedereen kortom. Rutger, goedemiddag. Hoi. En gefeliciteerd, want dat is toch wel even een sterk staaltje. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, dank. Uh, ik heb gewoon een mailtje gestuurd met het stuk... It, had je het zelf en vertaald ik... al? Of, uh... Nee, een collega van uh, Tabita Stilman heeft het voor me vertaald. Uh, die bracht me trouwens ook op het idee. Het stuk had het al best wel goed gedaan uh, bij ons op de Correspondent. We hadden ongeveer een kwart miljoen lezers. Dus Dat was natuurlijk al best wel veel. En toen zei ze van, uh, ja, laten we het gewoon vertalen, kijken of wat er gebeurt. Ja. Toen heb ik het een heleboel media opgestuurd. En op een gegeven moment krijg ik een mailtje... We willen het plaatsen. Ja. Heeft u dus al op de correspondent uh, gestaan? Even voor de mensen die dat uh, allemaal niet hebben gelezen. En dat zijn er best wel wat. Leg nog even in een mm -hmm. paar zinnen uit wat, wat jouw betoog is. Ja, het is, een, het is een betoog van 4000 woorden. Het is ook het langste betoog wat ik ooit geschreven heb. Dus wat dat betreft een paar zinnen is uh, lastig. Maar de kern, de kop van het staat is uh, waarom iedereen gratis geld moet geven. Dat klinkt heel erg contra intuïtief en raar en gestorven. Uh, maar er zijn best wel goede argumenten, ook zeker naar wetenschappelijke argumenten... waarom dit een verstandige manier is om, is zelfs een kosteffectieve manier... om mensen uit armoede op te heffen. En dat je uiteindelijk zelfs geld bespaart. Daar ja, gaan we het over. Ja, jij bent gaan denken ook aan de hand van een aantal experimenten... waar dat is gedaan met, met uh, thuis- en daklozen, hè? Ja, klopt, ja. En, en daar bleek ja, dat, dat die eigenlijk uh, alleen maar veel beter ervan werden. Ja, er is bijvoorbeeld in Londen echt een fascinerend experiment gedaan... waarin je notoren daklozen die uh, honderdduizenden euro's met z'n uh, vijftiende waren het in totaal kosten, Die uh, per jaar, ieder jaar weer aan justitie, zorg weet ik wat allemaal. Daar hebben we vaak geen idee van hoeveel geld dat dan niet kost. En die besloten ze toen op een gegeven moment maar gewoon gratis geld te geven. Dus in dit geval 3000 pond per persoon. En uh, zie maar wat je ermee doet. En je zou zeggen, die gaan allemaal drugs en alcohol en uh, weet ik wat uh, aanschaffen. Maar het fascinerende is dat precies het tegenovergestelde gebeurt. Dus ze kochten een hoorapparaat of een woordenboek of weet ik veel wat. Ja. En een jaar later waren de elf van de vijftien waren, uh, van de straat af, had een dak boven ja. de hoofd. Ja. Nou, en we hebben verschillende wetenschappers gerekend wat voor besparing dat oplevert. En sommige schattingen komen tot 30, 40, 50. jaar wil zeggen, de besparing. Uiteindelijk, dus dat... je, want je moet, je moet in het begin natuurlijk als overheid wel flink in investeren. Dus heb je dat ook uitgerekend? Dat het Nederland zou kosten, bijvoorbeeld, om hier aan te beginnen morgen? Kijk, het meest radicale idee is natuurlijk dat je dit voor iedereen doet. Dat je bijvoorbeeld um, iedereen uh, die onder de armoedegrens zit uh, daarboven uit deelt. Dan denk je dat kost in instantie heel veel geld. Maar je moet denken dat heel veel kosten die we ook maken als verzorgingsstaat zijn, vooral de zorg, die zijn ook direct gerelateerd aan armoede. Uh, dus er is hier bijvoorbeeld een groot experiment gedaan in Canada. Dat ze een basisinkomen hadden voor iedereen. En ineens dalen de zorgkosten met 10%. Mm. En je moet je voorstellen: dat zijn echt vele, vele miljarden. Als je dat nu in Nederland zou hebben. Nope. je moet daar volgens mij voorzichtig mee experimenteren. Je moet dat niet in één keer op de tweede ja. boel omgooien. Ja. Ik ben geen revolutionair. Maar het is een goede denkrichting. Ja, zo heeft jouw verhaal ook bedoeld om, om ons allemaal aan het denken te zetten. Oké, okay, mooi verhaal. Uh, op de correspondent gestuurd. Jij uh, geschreven, je hebt het uh, per mail naar de Washington Post gestuurd. Uh -huh. uh, hoe gaat dat dan? Word je dan nog voortdurend gebeld over allerlei feiten die, uh, die ze checken? Ja, dat duurt echt een eeuwigheid. Uh, het is, uh, het is het, uh, meer dan een maand geleden geaccepteerd. Uh, iets voor Sinterklaas nog. Dus iets minder dan een maand. En dan uh, ja, meer dan 30, 35 mails of zo eroverheen. Echt iedere zin uh, die erin staat, willen ze fact-checken, controleren, bronnen bij. Weet ik wat allemaal. Nou, ik heb best wel vaak het voor het uh, volksstand NRC geschreven. En daar is ook wel een stevige ballantage hoor, daar niet van. Maar dit, uh, dit sloeg wel alles. Kunnen we daar <laughs> wat nog wat, wat voor leren de... in Nederland, vind jij? Nou ja, er was onlangs een discussie hè, op de opiniepagina's van NRC Handelsblad van uh, of ze de stukken van bepaalde ja. euro-Europa-critische figuren wel moeten plaatsen. en niet wat beter moeten factchecken. Nou ja, het is een boompje waard. Ik denk dat sommige stukken er inderdaad bij de Washington Post niet door zouden komen. Maar nou goed, maar, ik, ik heb ook in totaal met vier verschillende mensen gemeld. Ik bedoel, de meeste. wij, wij zouden dat zelf ook bij de correspondent nooit kunnen betalen. ...die mensen die die stukken gaan checken. Nou dat is het punt natuurlijk. Daar werken eh, net iets meer mensen misschien. Eh, om eh, dat ook allemaal te bewerkstelligen. Absoluut. Wat, Absoluut. Noemen ze een voorbeeld. Wat, waar, wat wilden ze, waar wilden ze meer over weten? Nou ja, het is, het is natuurlijk sowieso een, uh, een stevige, uh, stevige uitspraak, dat doe ik een stuk, maar... Um, een, van, ...een van de trends die je momenteel ziet... ...is dat steeds meer wetenschappers laten zien... ...dat in ontwikkelingswerk het verstandig is... ...om gewoon geld te geven in plaats van schoolboeken... ...of weet ik veel wat. Nou ja, dan willen ze precies de link zien naar die studies. Ja. Dan zei ik op een gegeven moment... zei: ...ja, al, al meer dan 1 miljard mensen hebben hier voordeel van... ...in 25 landen. Dan zeggen ze, nou, wat is je bron? Ik zeg, ja, dat is dit interview van deze wetenschapper. Dan zeggen ze, ja, weet, in een interview vinden we geen betrouwbare bron. Wat is het artikel? Oké, okay, stuur ik het artikel, blijkt het te gaan om... Het is het? 110 miljoen gezinnen. Zeggen ze, ja, zijn dat grote gezinnen dan? Ja, zeven, acht kinderen. Oké, okay, dat is dus 0,8 uh, miljard mensen. Dat is niet uh, bijna 1 miljard. Zeggen, ja, dat is toch wel bijna 1 miljard? Nee, dat vinden wij niet. Kortom, dat moeten we aangepast. Ja, ja, ja. Dat soort mailwisselingen ja. hebben ja. Zijn er al reacties op dat artikel in de Washington Post? In Amerika dus bijvoorbeeld? Ja, er zijn er wat, maar ik geloof dat ze nu nog aan het slapen zijn, hè? Dus uh, hoe laat is het daar nu? Vijf uur eerder. Ja, dus, precies. Oké, okay, het staat, het staat ook... Uh, nog een beetje te komen. Het staat ook letterlijk in de, in de laatste editie dus. Uh, ja. da dankjewel, Rutger. Fijn dat je er even over kan praten. Historicus en publicistici. Hij werkt voor de correspondent. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, dat is... De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. In de laatste twee mediaarchieven, jeugdzonden, tussen aanhalingstekens, van mijzelf. Uitgedaagd door de collega's van kantoor, ben ik in mijn eigen archiefje gedoken. En ik vond op een cassettebandje mijn debuut op de nationale radio. Als jongen van 15 deed ik mee aan het spelletje De Nationale Hittest in de Avondspits bij Frits Spits. Buzz, buzz, a diddle hit. Jurgen? Hallo. Jurgen van den Berg, je bent 15 jaar, woont Schoklandstraat 15 in Hogeveen. Doet vanavond mee aan de Nationale Hittest. En jas hobby's heb je onder meer DJ's en sport. En ja. bovendien naar Radio Luxemburg luisteren. Uh, de hele dag, of doe je dat alleen s'avonds? S s'avonds, ja, want dan uh, zijn de Engelse programma's... en uh, overdag ontvangen ik hem ook niet uh, zo goed. Ja. En dan zijn de Duitsers uh, bezig, dus niet zo veel aan. Ja, uh, ze hebben een powerplay daar. Hè. Weet je toevallig welke dat deze week is? Uh, Grey Slick met... Uh, uh, uh, niet uh, met Seasons, maar met uh, Believe in Dreams of zo. Ja, de nieuwe single, Dreams. Ook van de LP, titelstuk. Ja, ja. Ja, ja. Je ja, luistert echt, ik heb het in de gaten. Wat vind je de beste? Uh, de shopping? Oh, in Nederland? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Uh, Radio Luxemburg. Nou, uh, Benny Brown is wel goed en uh, Rob Jones. Ja, ja, Benny Brown is nog later altijd, hè? Ja, die. Oké, okay, hey, vijf fragmenten uit de uh, Nationale Hitparade. Ja. Nou, je weet hoe dat gaat. Jij bent de kenner, dus uh, ja. het moet voor jou geen moeite zijn. Daar komen ze. Nee, ik hoor hem niet. Heb je het niet gehoord? Nee. Ga maar door. Als je niet weet, gewoon zeggen dat je niet hoort. De volgende vier fragmenten wist ik dus wel te noemen. Plus de dotering in de Nationale Hitparade, want zo zag dat spel eruit. Ja, en toen al was Frits Pits de aardige man die die nu nog steeds is. Want zo ging het verder. Die eerste heb je niet gehoord, hè? Nee. Hij was ook nauwelijks te horen, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, weet je wat we doen? Ik laat het je nog één keer horen. Die eerste? Die eerste, die laat ik je nog één keer horen. En dan moet je heel goed luisteren, want het is heel erg kort. Ja, eerste. Uh, je bent zover? Ja. Let goed op, Jurgen. Komt-ie. Ja! debuut was 15-jarige dus, op het toenmalige Hilversum 3. Dit... Is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Dat doen we vandaag met Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. En Pieter Klein is adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, we hoorden net Rutger Bregman, wie een stuk over armoede wordt gepubliceerd in de Washington Post. Uh, Gert-Jaap, uh, aardige prestatie. Nee, ja, zeker. Zonder meer. Heel mooi. Had je het gelezen al van tevoren? Of niet? Uh, nee, nog niet. Jij, Pieter? Ik had het gelezen. Een grappige gedachte is het. Het is echt om ons aan het denken te zetten. Want het is niet gelijk invoerbaar. Maar blijkbaar zien ze er daar ook wat in. Nou ja, kennelijk. Het biedt stof voor discussie. Het is een variant op wat we al langer kennen. Het basisinkomen. En ik vind het leuk voor hem dat het in de Washington Post is gepubliceerd. En verder herinner ik me nog dat het op de correspondent werd gepubliceerd. En dat ik me vroeg, ja, een interessante mening. Maar heeft het ook met journalistiek te maken? En daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. Dat is, het, dat is de kritiek die je vaker op de correspondent hoort ook natuurlijk. Ja, je kunt ook zeggen dat ze in een bepaalde niche zitten... en dat daar een, uh, een markt voor is, of in ieder geval een publiek... en dat mensen dat leuk vinden of interessant, informatief. Um, maar ja, of hij... dat onthullend is of nieuwe inzichten biedt, dat, dat zie ik nog niet echt. Hm. Nou, het laatste wellicht wel, maar hij, hij zei tussen, tussen de regels... dat het 250.000 keer is gelezen. Dus dat vind ik op zich best wel uh, een hoog aantal voor, uh, voor de correspondent. Dat, ja. Maar de, de, de vraag die Pieter opwerpt is... is het nou echt journalistiek wat ze daar dan doen? In, vooral als, aan de hand van dit voorbeeld. Ja, is alles... Ja, de, nou goed, ik vind het een goede vraag. Is alles wat in de krant staat journalistiek? Ik bedoel, op de opiniepagina's gebeurt ook een hoop. En Voor mijn gevoel eh, zitten zij meer in de opinierende kant... van de journalistiek, van de media. En nou ja, Daar vind ik dat, dat, dat ze vaak best wel goede onderwerpen aanraken. Ik moet zeggen dat ik mezelf erop betrap dat ik het niet... Nou, dat ik toch niet vaak genoeg lees. dat Misschien een van mijn goede voornemens moet worden dan. Maar dat je het ochtends wakker wordt. En je krijgt zo'n mailtje om half zes verstuurd met, met vijf artikelen van 4000 woorden. Die je allemaal eigenlijk wel zo moeten lezen, maar nou. je, je doet het eigenlijk toch niet. Ik nou, moet helemaal niks trouwens. Ik lees het er als ik gezin heb of als ik het interessant vind. En uh, nou, dat ga ik komend jaar ook doen. Nou. <laughs> ja, nog even over dat fact-checken. Want dat is wel bijzonder. Hè, nou. Dat hij, hij stuurt dan zo'n artikel in en dan wordt hij nog, nou ja wat zei hij, 35 keer teruggemaild en gebeld. Omdat ze echt precies alles achter de komma willen weten. Fascinerend. Ja, hè? ja, Ja. Dat kende jij al een beetje, of niet? Je hebt daar ook mee te maken gehad, meen ik, of niet? Nee, want... Bij het AD heb jij ook uh, fact-checking gedaan? Ik heb altijd mijn feiten gecheckt. Nou. Uh... Ja, maar in, in ja, AD, nee. oké. Okay. En deze... ik zal ongetwijfeld fouten hebben gehad. Nee, als cultuur, en de Amerikaanse journalistieke cultuur zit het wel heel diep ingebakken. Zeker ja. bij de kranten als de Washington Post en New York Times. Nu vind ik dit persoonlijk licht doorgeschoten, want het is een mening op een opiniepagina. Ja. Hoeveel wil je daar aan checken? Uh, zeker als het gaat om meningen, waarvan ik denk: ja, meningen zijn meningen. Um, en ik vind het wel belangrijk als gedachte dat je je feiten zo goed mogelijk checkt. Maar ik vind dit persoonlijk een beetje doorgeschoten. Nou, een maand hebben ze er ook over gedaan. Ik weet ook niet of dat dan inderdaad fulltime is of zo. Maar dat klink, klinkt. Ik zat te denken, te filosoferen over hoe dat dan op de redactie van nu.nl zou moeten gaan. Dat we dan uh, iedere stuk een uh, maand uh, zouden moeten factchecken. Dat uh, zou, zou eigenlijk niet te doen zijn voor ons. Het zal wel goed zijn natuurlijk. Nou, weet ik niet. Wat, wat, wat Pieter zegt, aan uh, de ene kant, is dit een mening. Daar hoef je niet, niet volgens mij op alle slakken zo te leggen. En Mensen willen ook gewoon snel geïnformeerd worden. Volgens mij is dat ook heel belangrijk. Ja. Oké, okay, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken in de media. In deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is het NOS journaal met Jan van der Putten. Op verschillende plaatsen in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn vuur, vuurgevechten uitgebroken. Zwaar bewapende mannen vielen het vliegveld van de stad aan en namen het gebouw van de Congolese staatstelevisie in. En een regeringswoordvoerder liet uren later weten dat het gebouw van de staatstv weer in handen van de politie is. De gezondheidstoestand van Michael Schumacher is nog steeds kritiek. Hij heeft hersenletsel en wordt kunstmatig in coma gehouden. Zijn artsen hebben dat gezegd in Grenoble, in Frankrijk... waar hij in het ziekenhuis ligt. Oud-coureur Schumacher kwam gisteren zwaar ten val bij een ski-ongeluk. De Russische president, Poetin, heeft het bevel gegeven... voor extra veiligheidsmaatregelen... naar aanleiding van de twee aanslagen in Volgograd. Gisteren en vandaag kwamen bij die aanslagen... zeker 30 mensen om het leven bij elkaar. En in Veldhoven bij Eindhoven is een heel gezin aangehouden... voor het afsteken van vuurwerk en het bezit van 47 kilo illegaal vuurwerk. Een jongen en zijn vader verzetten zich tegen hun aanhouding. De politie moest versterking inroepen. En ook de moeder werd uiteindelijk aangehouden. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum vandaag met Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl... en Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Teun Gauthier is per direct opgesteld als directeur van de Groen Amsterdam. Dat was nieuws van de afgelopen weekend. Hij leende 17.000 euro uit aan een initiatief dat moest leiden tot een boek van Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dat schrijft de Groene in een verklaring. De redactie van het tijdschrift wist dat niet en is daar niet blij mee. Uh, Gert Jaap, ja, de Roy is onderwerp van journalistiek en politiek debat, schrijft de Groene in een verklaring. Waardoor de zakelijke handeling van de directeur in verband zou kunnen worden gebracht met de redactionele afwegingen van de Groene. Zit daar wat in wat jou betreft? Nou, ik vind het wel lastig hoor. Want uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... misschien als ze het juist wel hadden geweten... dat het dan uh, in, no nog meer een, uh, een rol had gespeeld in de keuze die ze hadden gemaakt. Tegelijkertijd is de Groene, het is natuurlijk een klein bedrijfje... Hè, dus de lijnen zijn daar kort. Ik probeer het dit weekend een beetje te, na te denken... Van, hoe zou het nou bij, op mij, uh, bij mij, als het mij zou overkomen bij Sanema... en dan denk ik toch, ja, de directeur of de uitgever... zijn werk is het om dingen uit te geven... Uh, ja, je zou je kunnen afvragen, moet hij de redactie op de hoogte... had het misschien het bestuur op de hoogte moeten, moeten stellen. Maar ik vind het vooral wel zo'n vak. Het wordt nu verteld alsof hij geld heeft uitgeleend. Uh, ja, dat zou je kunnen zeggen. Het is een, een voorschot. Dat, dat geef mm. je geloof ik als... Over heel kort geloof ik, want daarna had hij dat weer terug. Ja, wel een fors voorschot trouwens, moet ik wel bijzeggen. Maar uh, met, dat, met dat even terzijde, maar ik vind het vooral... Ja, het, is, het is zijn werk om dingen uit te geven, dus... Het zou toch juist ook heel sterk zijn... als de Groenen gewoon een heel kritisch stuk over het rooi zou publiceren... Uh, en, en dat die uitgever daarnaast ook een boek uh, fi mede financiert? Dat lijkt me ook. Dus jij vindt het eigenlijk ook uh, Ik vind het bijna gewoon curieus wat er is gebeurd. Ik, nou. uh, ik, kan, ik ken niet alle achtergronden, alle details. Ik heb de verklaring gezien en de berichten erover. Ze willen er verder ook niks over zeggen? Ja, ook opmerkelijk. Maar goed, uh, oh. dat is aan de Groene en de club daar. Maar ik vind het opmerkelijk om daar voor je directeur aan de kant te zetten... Het riekt in alle opzichten naar een soort vertrouwenscrisis. Nou ja, ook ook omdat zeggen. we vrij snel daarna natuurlijk het bericht wat jullie net ook hadden over opzij. Wat hier volgens mij helemaal niks mee te maken heeft. Maar uh, tegelijkertijd nou, zeggen ze dan ook dat er niks mee te maken heeft. Maar meteen dat al zeggen. Terwijl niemand er eigenlijk naar nou vraagt. Um, ja, ja, ja ook, Want een, dat zou hier eigenlijk helemaal niks mee te maken moeten hebben ook. Uh, um, hè, dat, nou, daar, maar daardoor denk ik dus. Maar goed dat is echt speculeren hoor. Ik denk daardoor dus wel of zo. Maar ik bedoel, de, ja. de, de argumenten die ik net hoorden. Het wordt kennelijk aangegrepen om gelijk hier ook een streep onder te zetten. dat vind ik ook uh, vreemd. Of je, of je ziet zakelijke belangen om, uh, om iets te doen met opzij, of niet. Uh, of de uitgever staat op een totaal andere spoor, of niet. Ehm. Uh, dus het lijkt mij niet toereikend, deze verklaring die we nu hebben gezien. Nee, en ik ben ook al benieuwd naar... Als zij zeggen, we hebben te weinig mensen, geloof ik. En dat was nu het argument om, om, deze, om dan de kaart te blijven trekken. Mm -hmm. uh, uh, ik weet dat Teun ook een van de drijvende krachten was achter uh, Publix. Uh, waar nu PNL en RTL volgens mij ook uh, uh, bij zitten. Dan vraag ik me ook wel af wat daar dan mee gaat gebeuren. Ik bedoel, als ze dat kennelijk niet aankunnen... Dan... Ja, stoppen we dan ook met publieks nu ja. al? publieks is, is het ja. Ja, platform zeg, waar ja. mensen... Uh, ja, ja klokkenluidersplatform. Ja, ja. Kl ja, dat is een mooi woord. Klokkenluidersplatform. Heb jij daar iets over? Want jullie zitten daar ook in, toch? Ja. ik niks over gehoord verder? Dat gaat gewoon door? Dat gaat gewoon door. Althans, voor zwerk ik nu weet. Het is, uh, ja, ik hoop dat het doorgaat. Gaat, ja, nieuw, nee, dus, ik, dus, uh... ik hoop dat het doorgaat. Ik bedoel, ik vind het, het moedig dat we aan. Maar ik, ik, ik wil alleen maar zeggen dat als zij nu zeggen... ja, we, we gaan niet door met het bieden op, opzij omdat Teun weg is... ja, dan... dan, dan ja, goed... Nou. Uh, Sandra Sutter, die we net ook al even hoorden... dat is uh, eigenlijk de, de, de chefredactie... of ja, de over, overredacteur, overredacteur, kan je noemen, he, van de Groene... Ja. Uh, die zegt dat er verder niks aan de hand uh, is. Uh, wij vinden zijn vertrek heel betreurenswaardig... want Gauthier mm. is een hele goede uitgever. Ja, ja nou, dat vind ik het helemaal onbegrijpelijk. Ik kan me voorstellen dat je in een vertrouwensrelatie zegt... joh, was het niet handiger geweest als je het even had gemeld van die, van die, van die lening. Maar that's it. Uh, en ja, daar zou ik zeggen... had die uitgever het misschien wat eerder kunnen of moeten melden. En dat nog... Ja, bedoel, dan, dan, dan verschijnt er een boek. En dan... Ja. Het zou kan andersom zijn geweest als Gauthier tegen de groene redactie had gezegd Ik wil dat stuk over uh, de dat rode Dat lijkt me ook als de uitgever uh, eindeloos had lopen interveniëren... in wat wel en niet wordt geschreven. En in toon ja. en inhoud en keuze. En, maar ja, daar horen we allemaal niks over. Dus ik vind het in alle opzichten echt buitengewoon schimmig en uh, verbazingwekkend. Wij roepen hierbij Teun Gauthier op om uh, naar buiten te treden... en dan maar eens echt te vertellen wat er nou aan de hand is. Uh, Voor heeft hij hele goede dingen gedaan daar ook. Dus dat, dat, nou ja, maar... we, we hebben een tijdje terug gehad ook. En hij ja. was ook echt van plan om... Om niet uh, met die uitgeverij gigantisch veel geld te verdienen. Maar hij wilde juist uh, titels als De Groene en opzij. Hij zei, Dat is belangrijk. Ja. Die blijven. Daar wil ik me sterk voor maken. Ja, <laughs> ja. curieus. Denk ik. Curieus. Ja, daar uh, zit meer achter, denken jullie. Oké. Okay. Um, Twee aanslagen dit weekend in Rusland. In de stad Volgograd. Dat ligt zo'n duizend kilometer van Sochi. Waar in februari de winterspelen worden gehouden. De rebellen die achter die aanslagen zitten. Die zouden het ook op de Spelen hebben gemunt. Uh, Gertjaap Hoekman. Uh, Nu.nl gaat met vier mensen naar Sochi, heb ik begrepen. Maak jij je zorgen over hun veiligheid? Nou, tot van het weekend eerlijk gezegd nog niet. Um, <tie> ik denk ook wel. Wij zitten echt in, in, in Sochi. of in, in, de, in de buurt van Sochi. Hè, waar de Spelen echt zijn. En ik geloof wel dat meneer Poetin daar een heel leger om, om, omheen gaat zetten. Ik vraag me ook af of, of de aanslag daar zal uh, uh, gebeuren. Ik denk dan eerder toch aan, aan, aan Moskou of zoiets. Maar tegelijkertijd, de hele wereld is daar wel. Dus als je dan wat wil als snowdaad, dan moet je daar zijn natuurlijk. Klopt, maar tegelijkertijd, nou wat ik zei, de beveiliging staat wel heel groot. Maar ik moet wel zeggen dat deze berichten wel aanleiding zijn voor mij om daar eens even goed over na te denken. En ook is, wellicht met NRC en NSF eens te kijken van wat nou precies, of wie er op voorbereid zijn. Ik weet niet hoe jullie dat zien bij RTO, Pieter. Nou ja, je denkt er wel over na, maar dit zijn... Uh, waar ik meer over nadenk is als we mensen naar conflictgebieden uh, sturen... Mm. of naar lastige gebieden. Ja. Uh, laatst ons correspondent uit de leeuw in de uh, Centraal-Afrikaanse Republiek. Uh, dat soort orde Dat vind ik riskanter dan dit. Je kunt het niet voorspellen. Uh, uiteraard weet je dat er een probleem is rond Rusland en terreur. Uh, we hebben nog niet zo lang geleden Londen gehad. Ja. Toen had ik gedacht... Goh, dat zou toch het moment zijn voor een aanslag, maar het bleef rustig. En in ja. Rusland weet je dat er sprake is van terreur. Uh, maar je kunt je, er ook niet, je kunt je er niet echt op voorbereiden. Uh, uiteraard zullen wij ook intern nog eens nadenken van... Uh, hmm. ja, kunnen we of moeten we iets doen, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten wat. Overleg ga, je daar ook een... over met andere organisaties nog? Uh, uh, nee. Vo vooral intern uh, kijken van, is het veilig genoeg? Hebben <tus> we ons goed voorbereid? Ja, maar wat kun je, wat kun je voorbereiden? Uh, ...ik zie het niet zo goed. Je stuurt niet iemand naar een, naar een conflictgebied... ...of naar een oorlogsgebied. Uh, je stuurt een, een sportverslaggever en een correspondent... ...en, en cameramensen, dat zijn bedreven mensen. En Wat moet je zeggen? Pas op voor zwarte weduwe. Ik, ik, ik, ik zie het niet zo goed. Geert-Jaap, jij? Nou, nee, ik deel die mening op zich wel. Het is natuurlijk heel onzichtbaar ook. En, en, en niet te voorspellen wanneer het gaat gebeuren. Maar goed, eh, voor, wij hebben mensen naar, naar Vancouver gestuurd en ook naar Londen. En zo, dat waren toch wel iets andere orde. Dus daarom had ik hier helemaal niet over nagedacht. Zeg maar. Dus toen jullie die vraag stelden, dat, dat verraste mij in die zin wel een beetje. Maar ik denk wel dat het goed is om eens te kijken bij, ja, bij de sportbonden... die toch de journalisten daar een beetje onder hun vleugels nemen... om te kijken of daar een plan bestaat of zoiets. Ja, ja eh, Poetin neemt extra veiligheidsmaatregelen. Ja. 10.000 agenten zetten hier, veiligheidsexperts. Uh, ja, kunnen journalisten straks nog wel naar buiten daarom hun werk te doen? Moeten ze gewoon in een hotel blijven zitten? <laughs> nou ja, ja, ja, ik denk dat het toch veel hotel uh, is en uh, evenement. Uh, Verslaan en zo gaat het ja. volgens mij altijd bij dat het grote... In Peking mocht je niet eens, geloof ik toch? Dus, uh, wat dat betreft. Hoe bedoel je? Nou, ik meen met herinneren dat er een, een journalist van het AD, geloof ik, was aangehouden in dat hij ergens in, in, in de buurt van Peking een verhaal wilde maken wat niet helemaal strookte met wat de organisatie vond dat er geschreven moest worden ah, over te spelen. Okay. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel een stukje uh, relaxter aan toe gaat. Maar goed. Wow. Oké, okay, um, dan nog even. Het is eind december en dus um, allerlei jarenoverzichten. De NOS bijvoorbeeld zond de afgelopen dagen maar liefst vier uit. Het Jeugdjournaal, NOS op 3, het Gewone Journaal en Over de Doden. Dat was gisteravond. Gert-Jaap Hoekman, Over de Doden, gepresenteerd door Herman van der Zand. Uh, wat vond je ervan? Ja, ik vond het mooi, mooi gedaan. Ik, uh, je zult begrijpen, ik, ik kijk voornamelijk aan wat er dan volgens online gebeurt. En dat vond ik op NOS.nl wat tegenval. Ik vond NOS op 3 wel heel erg leuk. Uh, maar ik vond, het viel me op dat de NOS heel erg veel deed op tv aan het jaaroverzicht. Ik weet niet of dat meer is dan andere jaren, maar... Uh, en dat het eigenlijk op een ja, op website best wel een marginale rol uh, had. Vond ik jammer. Ja. Pieter, jullie deden het wel jaaroverzicht, maar nu niet meer. Ooit, ja. We hebben het jaaroverzicht uh, wegbezuinigd. Te veel mensen en middelen uh, voor te weinig. Hm. En sommigen bij ons vonden dat hartstikke jammer. Jij? Uh, nou, nee. Als het gaat om uh, het overeind houden van een gezonde commerciële organisatie die rendeert, dan. Uh... Als je mij dan een pistool op de borst zet en zegt arbeidsplaatsen... dus collega's of een jaaroverzicht... dan zeg ik, nou ja, dan maat het jaaroverzicht ja. eruit. Ja. Maar nou, jullie deden het, online het is allemaal oud nieuws. Wel? Ja, we, doen het, we uh. doen het online wel. En op RTLZ hebben we ook altijd een jaaroverzicht. Maar mm. traditioneel hadden we een groter jaaroverzicht. Uh, en daar hebben we, ik meen, een jaar of vijf of zes geleden... afscheid van genomen. Je mist het niet. Ik mis het zelf helemaal niet. Uh, ik moet bekennen, ik heb uh, geen enkel jaaroverzicht gezien. Ik had me ook voorgenomen om er niks onaardigs over te zeggen. En dat ga ik ook volhouden. vandaag, <laughs> want ik weer een goede bui. Dus ze waren ongetwijfeld hartstikke mooi. Ja. Maar wel vol met oud nieuws. Want online doen jullie wel uh, leuke dingen. Bijvoorbeeld het jaaroverzicht in twaalf liedjes zag ik. Ja mijn frivole, vrolijke ja. collega's van RTL Nieuws. <laughs> ik moet het toch bewonderen. moet het paden, bekennen. Het paardenvleesschandaal Wild Horses van de Stone. <laughs> dat vind ik wel mooi gevonden. Ja, ik vond het mooi. Nee, Ik vind het jammer dat, dat jullie... Uh, zal ik dan ook proberen om, om niet iets naar nee, te zeggen? Nee, Ik vind klopt. jullie website best wel... Nou, ik zal dat woord niet uh, gebruiken. Lelijk, zal ik het zo zeggen. Okay. Ik vind het jammer. Nee, ik vind het jammer. Want jullie doen wel hele leuke dingen. Maar het is een moedig experiment. Maar... Ik ben heel vaak het overzicht kwijt. En, uh, je bedoelt met die nieuwe vorm. Dat je, ja, dat je eigenlijk alles ja. in volgorde uh, uh, aangeboden krijgt. Ja, maar er is heel veel. Tenminste, ik betrap erop toen ik eenmaal vond waar ik moest klikken. Dat ik inderdaad ook wel en andere dingen voorbij zag komen die ik echt heel erg tof vond. Alleen ik kon het niet vinden. Ik uh, herken het probleem. Het is ook onderwerp van uh, gesprek bij ons. En er zijn mensen die vinden het geweldig. Omdat het in de gedachte zit van de timeline. Uh, ja. zo op, op Facebook mm -hmm. en Twitter. En er zijn mensen... Uh, het zijn vooral mensen boven de 25 uh, vriendelijke vriend. Die daar moeite mee hebben. <lacht> die, mensen zoals ik ook. Die Jullie hebben behoefte aan... Nou, aan ja, ook. ook ja. Ja. Uh, die hebben behoefte aan overzicht. En dat wringt natuurlijk. Maar eigenlijk de dus, snelle het nu al ja, het was een poging tot belediging. Maar uh, ja, nou, nu.nl heb je wel gewoon alles netjes onder, de, onder elkaar. Zitten, dan kan je aanklikken ja. wat je, je wil? Ja, in die zin is het tamelijk traditioneel. Ik, behoor, ja. ik wil daar niks onaardigs over zeggen. Nee, nee, nee. Want ik voel me daar wel verwant bij. En dat is een van de dilemma's ja. waar wij mee worstelen. Hoe ga je om met zoiets als een timeline en zoiets als overzicht? Ja, nee. Je probeert het allebei te doen. En dat is ook wel lastig als spagaat. Maar ik vond het in ieder geval dat jullie er wel dingen ja. Hey, nog wel, jullie hebben ook een jaar over gezicht. Ja. Dat stond er volgens mij begin december al op. Hè? Ja, 10 nou, staat er niet in. Of, of pas nee, je nou, dat nou, dan? We passen het wel aan. Ja. Alle berichtgeving op nu.nl wordt continu verversen, Jurgen. Ja, uh, nee, uh, um, nee, ik weet niet of Schum Schumacher uh, er al in staat. Maar we houden alles, alles netjes bij. En we waren al 10 december al klaar. Ja, dat is ook weer mooi van het internet. Als je, klaar bent, je hoeft niet te wachten. Hè. En dat is per kwam. thema hè, die, opgebouwd. Ja. Ja. Nee, wij hebben ervoor gekozen om echt per, nou ja, per thema dus het grote nieuws, politieke nieuws, sport. maar ook de meest gelezen berichten. Uh, waar het meest op gereageerd is, nou gewoon lijstjes. Ja, ik, ik, ik, ik, ik hou er wel persoonlijk, persoonlijk wel van. Onze lezers ook. Volgens mij hadden het best goed gelezen. Had jij, heb jij verder nog gekeken of er online veel wordt gedaan in die uh, jaren over Nou, ik vond NSC.nl. Uh, die, die sowieso best wel. Uh, die, doen dat, ja, die doen dat best wel goed, vind ik. Die hadden best wel uh, mooie dingen. En wat ik zei, NMS op 3. die hadden zelfs een, een, een, een presentator die. Uh, bij mijn favoriete zwolle Hip Hop Groep... Uh, uh, in de studio is gedoken om een, om een nummer op te nemen. Nou, dat vond ik toch wel vrij uh, moedig. En hij deed het ook best wel goed thuis. Was het moestaf aan het en was dat Mustafa? Hij was Mustafa met Great Minds. Dat deed het rapper. goed? Tuurlijk. <laughs> um, nog één laatste dingetje. Beeldvorming in de media. Het Sociale Cultureel Planbureau uh, heeft een rapport gemaakt... over de beeldvorming van Roemenen en Bulgaren. Beeldvorming is mede slecht door de berichtgeving in de media... over de toeslagenfraude en de zakkenrollers tijdens de Gay Pride... Schuld van de media? Ja, de beeldvorming rond rundvlees is volgens mij ook heel slecht. Uh... <laughs> ja, ik bedoel, het is een beetje don't shoot the, shoot the messenger. Het ja, zou je niet verbaasd dat wij dat, tenminste wat ik dat dan zeg. Maar ja, moeten we dan niet berichten omdat we willen dat, uh, dat er een positief beeld is over mensen. Ik vind dat een beetje een rare ja. Ja. kronkel. Het is inderdaad het bekende verhaal van de boodschappen wordt hier afgeknald. Ja. Want uh, RTL, jullie hebben over die, die toeslagenfraudebond veel bericht. Ja. Ja, nogal. En, en daar gaan we en, ook gewoon mee door. En terecht er al Nou ja, ik kan me wel voorstellen... Ja, dat, je moet die hele bevolkingsgroep of mensen... afkomstig uit een lidstaat overeen scheren. Maar er was sprake van zoiets als fraude... en er was zoiets wat we ook wel gaan noemen. De Bul euh, Bulgaren fraude. Ja, of dat, dat nou per se de Bulgaren in een kwaad daglicht zet, ik weet het niet. Ik denk dat de negatieve houding van zeg de gemiddelde Nederlander vooral is ingegeven door alle migratiestromen uit het verleden. Uh, de, de komst van uh, heel veel werknemers uit de zogeheten moerlanden. En dat het debat destijds, uh, ook in de politiek, niet echt voldragen was. Uh, niemand heeft gezegd, joh, uh, wees erop voorbereid. Er gaat nogal wat gebeuren. Mm. En ik denk dat veel Nederlanders uh, pas achteraf zagen... Hey, dat heeft her en der ook negatieve effecten gehad. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Polen. En uh, dat zich dat nu vertaalt in een wat negatief sentiment... over met name Roemenen en Bulgaren. Ik denk dat dat aan de hand is. En niet zozeer die paar geven, uh, die paar berichten in de krant of op tv over fraudegevallen of uh, zakkenrollen in Amsterdam. Right. Letten, we, letten we er niet meer op dus? Nou, vind, vind ik niet. Het enige wat je wel zou kunnen zeggen, misschien is dat uh, het beeld dat misschien ook bij mensen in het hoofd zit dat op 1 januari een wagon en bussen ladingen vol Roemenen en Bulgaren uh, bij ons voor de deur staat. Dat dat uit, uit het verleden heeft uitgewezen dat dat niet zo is, want dat is met Polen ook niet gebeurd. Nou, dat... dat is dus wel gebeurd, dat probeer ik juist net te zeggen. Er zijn echt uh, ontzettend veel mensen, er is een hele parlementair onderzoek is ernaar geweest, naar de migratiestromen. Er is steeds Gezegd, uh, tegen Nederland, nee nou hoor, er is niks aan de hand en er gaat mm. niks gebeuren. Maar als je kijkt naar het aantal mensen uit uh, onder meer Polen dat er deze kant op is gekomen, uh, de verdringing op de arbeidsmarkt, de overlast in sommige wijken, die is gigantisch geweest. Kijk maar naar wat is, daardoor sommige steden over is gezegd in het verleden. En er is uh, van tevoren steeds gezegd tegen ons, nee hoor, uh, er is niks mm. aan de hand en er gaat niks gebeuren. En toen kwamen we dus wel. Nu denk ik zelf dat in het geval van Bulgarije veel Begaren uh, hun heil al elders hadden gezocht. Dus ik verwacht dat ook niet een hele grote toestroom. Mm. Maar ik denk dat dat er aan de hand is. En dat veel Nederlanders dat haven in de gaten hebben gehad. Hoe we in het verleden zijn besodemietigd. We zetten hier onze factcheck afdeling op. Ja, Horen we over ja. klopt, ja. denk ik. Dank dat je er was, Pieter Klein. Uh, voor dit jaar, want volgend jaar gewoon terug, hè, toch? Als jullie hem af en toe nog eens uitnodigen. Ja, nee, dat doen we Gaat. zeker. gert Hoekman, nu.nl, ook hartelijk dank. Want we gaan door met het mediaforum ook in het nieuwe jaar. We zitten alleen op een andere tijd, tussen 9 en 12. Dus dat zal zo iets na half 12 zijn. Uitje, nou, uurtje dat heren. kunnen we ook wel. Iets eerder opstaan. Hartelijk dank voor de komst. <laughs> en we gaan nog een liedje draaien. Je zijn de Fine Young Cannibals. Find Your Cannibals met Roland Gift, de zanger. Liedje uit 1989, She Drives Me Crazy. En of zij dat doet, dat gaan we meemaken. Anne-Marie Post is hier. Hartelijk welkom. 44 jaar uit Deventer. Het ja, is een beetje een gekke situatie... want we zitten nog twee dagen in het oude jaar. We beginnen al wel aan de nieuwe quiz. Dus eigenlijk is dit de quiz 2014... Um, maar ja, in het oude jaar. En we gaan daar op een andere tijd straks mee door. Na, uh, wat is het, woensdag? Nieuwjaarsdag. Uh, want dan zitten wij van 9 tot 12 elke dag. En de nieuwskist blijft en die zit dan in het middelste uur. Zo'n beetje na half elf zal dat zijn. Maar nu dus op de oude vertrouwde plek. En uh, we doen het met jou, Annemarie. Um, ik zie hier een aantal vrije tijdsbestedingen. Films, Bob. Wat is de laatste film die je hebt gezien... die we allemaal moeten zien? Ja, een prachtige Japanse film. Maar de titel, ja... Um, so Father... So Son of Like Father Like Son. Ah, oké. Okay, okay. Prachtig. Japanse film, filmhuisfilm. Juist. Goed. Uh, dan het nieuws. Met name dat van het afgelopen weekend. Kijk of je dat een beetje op een rij hebt. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. This was the moment it exploded. This appears to have been a suicide bomb attack. It's thought that around 40 people were on the bus at the time. Tien doden. Most of the rest were injured. Уже точно известно, что автобус, где сегодня взорвалась бомба... Russian investigators say the explosion was caused by a female suicide bomber. Ja, een aanslag op een trolleybus in de Russische stad Volgograd. Vraag 1. Naast de aanslag op die trolleybus werd dit weekend nog een aanslag gepleegd in Volgograd. In welk gebouw was die andere aanslag? Treinstation. Van Volkograd. Ja, het Centraal Station, dat is goed. Uh, ligt op 690 kilometer ten noordoosten van Sochi... waar op 7 februari de Olympische Winterspelen beginnen. Vraag 2. In eerste instantie werd een vrouw verdacht van het plegen van de aanslag op het station. Ze zou onderdeel zijn van een groep vrouwen uit Dagestan die getrouwd waren met moslim-extremisten. Hoe heet die groep? Ja, ze werd de zwarte weduwe genoemd. En dat is goed. Zwarte weduwen, dus... Het Interfax meldde later dat uit camerabeelden blijkt dat de aanslag op het station in Wolgograd toch is gepleegd door een man. Vraag 3. Daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Bij een brand op een veerboot op de Noordzee zijn vannacht 23 <gacht> mensen gewond geraakt. Somebody said that a car was on fire. Somebody said that there was a cabin on fire. De brand die gisteravond laat uitbrak in een van de hutten was snel geblust. Aan boord waren meer dan duizend mensen. Een brand dus op de ferry van Engeland naar IJmuiden dit weekend. Vraag 3. Uit de haven van welke plaats was die veerboot vertrokken? Newcastle. Dat is goed. Vanwege de brand keerde de veerboot terug daarnaartoe. Vraag 4. De brand is mogelijk aangestoken. Hoeveel opvarenden zijn opgepakt naar aanleiding van die brand? Tien. Nee, dat waren er twee. Twee mannen waren met een groep van tien Britten... die een avond ja, in Amsterdam wilden gaan Britten. stappen. Ja, klopt. Ja, maar twee daarvan zijn de, zijn de boosdoeners. Tenminste, zo lijkt het. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is dit? Ik had echt gedacht dat 108 nodig zou zijn. Dus uh, ik baalde. Ik dacht van, zul je net zien. Dan rij je gewoon voor wat je waard bent en dan pis je er net naast. Maar uh, er waren een aantal jongens die hier ook door het ijs zakten. Dus uh, ja. Kjeld, Nijhuis. Dat is niet goed. Dit is Mark Tuitert. Hij, oh, hij, doel, yeah. ja. hij had het wel over Kjell Nuis, yeah. heet hij. Het Nuis, ja. Yeah. Hij presteerde teleurstellend op de duizend meter... van het Olympisch kwalificatietoernooi in Tierhoof. En Nuis werd zesde. Vraag 6. Tuitert was blij na zijn duizend meter... op het Olympisch kwalificatietoernooi. Op de hoeveelste plaats eindigde Tuitert op die duizend meter? Op de derde. Ja, dat is goed. Vandaag is de laatste dag van het uh, OKT... In 10,5 rijden de heren de 1500 en uh, de dames de 5 kilometer. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus niet een persoon, maar een onderwerp. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. 4. Vorig jaar bracht ik er 98 terug. 3. Mijn eerste kwam op dezelfde dag aan als een jaar geleden. 2. Voor mijn passagiers verdwijnt hun vakantie als sneeuw voor de zon. Stop. De King Seaways. Het schip van Newcastle naar um, IJmuiden. Dat is niet goed, want de laatste aanwijzing was... gisteren kwam ik met tien breken benen aan op Rotterdam, de Hague Airport. <tosses> Brekenbeenvlucht? Ja, de eerste gipsvlucht. Ja, de ja. gipsvlucht. Ja, ja. Ah. Ik had brekenbeenvlucht ook goed gekeurd. Oh, wat leuk. Maar wel, ja, maar wel <laughs> ja. het woord gipsvlucht hadden we willen horen. Uh, dus dat levert je geen punt op. Uh, de ANWB bracht vorig jaar 98 wintersporters... met een gipsvlucht terug naar huis... De eerste gipslucht kwam afgelopen zaterdag aan. Op 2012 was dat ook op 28 december. Nou ja, en, uh, het is duidelijk, uh, dat was de aanleiding. Dus je blijft steken op vier punten. Daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz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 Met het extra geld hoopt CNV 1500 banen te creëren in de komende jaren. Het kabinet moet nog meer geld investeren in banen voor jonge leraren. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. U mag twitteren eens of oneens. Doe het met hekje standpunt. Of download de gratis stand.nl-app voor iPhone en Androids. Annemarie Post, 44 jaar. David is onze kandidaat in de nationale nieuwsquiz. Vier punten. In deel 1. Jullie niet zo het kijken. Nou ja, dan nee, hebben in die laatste een beetje <laughs> laten zitten misschien. Daar, daar had nog één of twee puntjes bijgemoeten. Ja, dat was want, leuk. Ja, ik gun iedereen een hoge score. Zeker zo aan het eind van het jaar. We gaan kijken hoe ver we komen, want het uh, nou ja, ligt helemaal open. We hebben geen hoogste score tot nu toe. Dus, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Of pas, ik moet de vraag helemaal stellen. We hebben 90 seconden de tijd, daar komen ze. De Nationale nieuwsgis. Volgens welke Europese politiek leider is de economische crisis voorbij... Rompuy. Goed, een derde van welke beroepsgroep overweegt te stoppen met zijn praktijk volgens onderzoek in opdracht van KNGF? Fysiotherapeuten. in welk land zijn gisteren opnieuw mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering? Kiev, Oekraïne. Dat is goed. Aan welke barokschilder is een schilderij toegeschreven dat een Britse priester ooit voor maar 480 euro kocht? Anthony van Dijk. Goed, de prijs van wat is het afgelopen jaar het scherps gedaald in 30 jaar? Pas. Goud, hoe heet de oudste bank ter wereld die een acute probleem is? SPM. NPS. De Engelse voetbalbond FE start een onderzoek naar een dubieus juichgebaar van welke voetballer? Anelka. Goed, in welk land moeten bedrijven die jaarsalarissen van meer dan 1 miljoen euro uitkeren. De, staats, de staatskas definitief extra spekken. Frankrijk. Goed, uit een onderzoek van welk bureau blijkt dat, dat Nederlanders positiever zijn over de economie. Pas. SCP. In welk land is een rel ontstaan... over een verkapte staatssteun voor vliegmaatschappijen? Frankrijk. België. In welke Friese plaats is een plofkraak op een geldautomaat gepleegd? Wolvenga. Goed. Wat is de voornaam van de negenjarige winnaar... van het TV-programma Holland's Got Talent? Amira. Goed. Welke ex-international zegt te stoppen met voetballen... na zijn derde rode kaart van het seizoen? Edgar Davids. Goed. In welk midden amerikaans land is dit weekend een vulkaan uitgebarsten? Mexico. El Salvador. In een bos bij welke plaats hadden twee Kosovaren een hol ingericht... met gestolen computers? Zuidlaren. Goed, wie werd tweede achter Sven Kramer op het Olympisch kwalificatiedernooi... en plaatste zich daarmee voor de 10 kilometer in Sochi? Jan Blokhuizen. Dat is niet goed. Het is uh, Jorrit Bergsma. Tien zijn er goed. Maal de vier uit de eerste ronde. Zitten we op 40. Dat is de te kloppen score vanaf nu. Je krijgt van ons mee naar Deventer, de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox. Ik wens je een prettig jaarwisseling. Dank je, jij ook. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. 2013 passeert voor de allerlaatste keer de revue. We hadden bijvoorbeeld een nieuwe koning. We hadden een inhoudiging. Nou, toen heeft iemand een feestelijk idee om daar een liedje bij te schrijven. Een sneltreinvaart. Vervolgens hadden we het Nederland-Russisch vriendschapsjaar. De 91 is blijkbaar de andere niet. plaats voor het WK voetbal. Ik koop gewoon eens een keer dat nieuwe huis. Hoe hebben we al die eeuwen kunnen bestaan? Morgenavond vanaf half negen. Ja. De conference Een Oude Jaars. Van Pieter Derks. Ik, ik zag ineens een hele morbide aflevering van de Fabeltjeskrant vol. Hoor. Dat is hier Op radio 1. Ja, lieve kijkbuis, kindertjes. Het nieuws van alle kanten.